Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Rotterdamse Fuat L, die een jaar geleden zijn buurvrouw, buurmeisje en een docent aan de Erasmus MC doodschoot, moet verminderd toerekeningsvatbaar worden verklaard. Dat zegt het Pieter Baan Centrum. en Zij onderzochten zijn mentale gezondheid. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze die conclusie niet zomaar gaan overnemen. In dat rapport uh, wordt aangegeven door Pieter Baancentrum dat sprake is van een. Uh... ...autisme-spectrumstoornissen, zoals dat zo mooi heeft. En dat zou dan moeten leiden tot de conclusie dat sprake is van verminderde toerekeningsvalbaarheid. Maar daar valt natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Dus we zullen daar echt heel goed naar moeten kijken van wat betekent dat nou precies. En uh, nou ja, welke conclusies trekken wij daar vervolgens uit. Dit weekend werden op meerdere plekken in Rotterdam de slachtoffers herdacht. <laughs> Om te voorkomen dat nog meer baby's kinkhoest krijgen... zouden zorgmedewerkers een vaccinatie aangeboden moeten krijgen van hun werkgever. Dat zegt de Gezondheidsraad. Bij de GGD in Amsterdam zijn ze best enthousiast over het plan. Ik merk dat binnen Jeugdgezondheidszorg hier, maar ook bij mijn collega's in het land, dat er heel grote bereidheid is om zich te laten vaccineren tegen kinkhoest. En als dan werknemers die in aanraking komen met die hele jonge baby's zichzelf laten vaccineren, dan kunnen ze ook bijdragen aan het beschermen van juist die allerjongste kinderen. En de keeper van de Nederlandse hockeymannen, Permin Blaak, stopt als international. Hij was de afgelopen jaren de eerste keeper van het Nederlands elftal. En was belangrijk tijdens de Olympische Spelen in Parijs van afgelopen zomer. Waar Oranje goud won nadat Blaak drie shoot-outs stopte. Bellen, bellen. Blaak heeft hem. Thuisje omhoog. En nu weer een redding van Permin Blaak. Prins. Blaak. Hij heeft hem weer. Hij heeft hem weer. Wel Nederland heeft Olympisch goud. En Blaak wordt besprongen. Blaak speelde 154 wedstrijden voor de Oranje Hockeyers. En werd in 2023 uitgeroepen tot beste keeper ter wereld. Dan nog het weer. Vanavond droogt het soms even op. Maar vannacht gaat het flink regenen en waaien. In Zeeland kunnen zware windstoten voorkomen. Morgen krijgen we eerst wind, daarna wolken en regen. En het wordt 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland lossen de meeste files nu snel op. Hoe druk de avondspits ook was, de meeste vertraging nu nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roerdervaan, staat nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De a 9 amsterdam richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost een ongeluk, de linkerrijst is dicht. Hou rekening ook daar met een kwartier vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.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 Cellar. The death of a mind, you come with shadows. Shut off what's right, you are the silence. After a fight, Abstract painter said, I'm a ghost, so I was forgotten, like pain and smoke. Still, I bring the autumn, I fill a house. the house that whispers through tall trees, form figures in the clouds, a phantom saint wouldn't be proud.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 Gezien dit toch visual radio is, kan ik het net zo goed voor die camera ook wat zeggen. Dit was Francis Alban Blake, mensen thuis. Uh, Francis Alban Blake is een beetje het pseudoniem van Frank Bond. En wat het uh, dan weer heel erg uh, interessant maakt, is een uitspraak van deze Francis Alban Blake. Want Francis Alban Blake was Frans de Blaak. En als het kapot is, mag het ook kapot klinken. Dat is een beetje het harmonium. Nu draai ik me even om, want ik moet me richten tot. Tot de gasten, ja. Gooi ik mijn eigen microfoon dicht. Nou, dat is, dat is, dat is helemaal uh, leuk. Um, goed, want die gasten... Want het is een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vanavond. En wel van september. En ze komen uit Zaanstad. En dan heb ik het over een viertal. En ze noemen zich Lorena aan de tijd. Nou, dat impliceert dat er ook nog een Lorena aan de tafel zit. En dat, Hallo. Uh, <laughs> dat is uh, de dame die je nu hoort. Goedenavond, u allen. Uh... Goedenavond. Hallo, hallo. Ja, oh. hello, hello. ja uh, hey. dat, is, dat is de band en uh, Lorena hebben we al een beetje gehoord. Um, eerst, allereerst, uh, de vraag want jullie, ja, hoe is de band eigenlijk ontstaan? Laten we daar eens uh, mee, uh, mee beginnen. Ja, je denkt dat je nu begint met een makkelijke vraag. Maar dat is, maar dat dus is niet. absoluut niet dat het, is het geval. Dus Oké, okay, nou, uh, maar nee. brandlos. Eigenlijk, uh, Jeroen en ik zijn de enige OG-bandleden die er vanaf het begin in staan. Mm -hmm. ja. En um, ik had Jeroen gewoon een berichtje gestuurd. Van, hé, hey, ik wil een album gaan maken en een band gaan vormen. Doe je mee? En hij zei, ja, dat doe ik. En dat was eigenlijk het begin. Ja. En uh, nou ja, Misha en Carlos kunnen misschien zelf wel vertellen hoe ze erbij zijn gekomen. Nou, dan begin ik uh, met uh, Misha. Uh, hoe ben jij bij de band gekomen? Ik heb op een dag een uh, appje gekregen uit het niks van Lorena. En ik ken Lorena vaag, niet echt goed. Mm -hmm. uh, van wil je op mijn album spelen? Dat stond eigenlijk gewoon heel, uh, heel sec. En toen zei ik, stuur me je nummers en dan ga ik luisteren. En toen ik het hoorde dacht ik, ja, dit zijn gewoon echt fantastisch goede nummers. Dus hier <lacht> moet ik bij zijn. Ja. En zo is het gegaan. Dus jij haakte je wagonnetje aan op de trein die Lorena in de Tijd heet. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, dan moet ik eventjes half met, uh, met mijn hoofd om die box heen. En dan zie ik Carlos zitten. Want hey, we, uh, hey. uh, Jij bent de man die de, de drums, percussie en vanavond in dit geval de kagon uh, bedient. Ja, klopt. Heel uh, hoe ben jij bij de mensen terechtgekomen? Uh, als laatste in de, inderdaad ben ik ingestapt. En uh, eerst als uh, invaller mm -hmm. uh, voor de legendarische drummer Jeroen Boy. Ja. Um, en, ja en die uh, zei op het moment, ik, uh, ik, uh, ik stop, wil jij het niet echt gaan doen? En toen heeft een heel zenuwachtig Lorena mij opgebeld op oh. dat op ik dit wilde doen. Ja. <laughs> en toen was ik stiekem ook zenuwachtig. Maar toen heb ik wel ja gezegd. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Um, de naam Jeroen Boy is gevallen. Nou, die heeft een, uh, een reputatie, uh, dat kennen we... Uh, in een heel ver verleden, en dat is een beetje uit de tijd... dat Jaapie Koper nog 18, 19 jaar was... toen speelde hij bij Roberto Giacchetti en de Scooters. Als het goed is. Nu nog steeds. Nog steeds. Ja. Dus Erik van het Hof uh, is nog steeds uh, bezig. Absoluut. Uh, dan ook nog een legendarische band. Telauw mensen. En dan weten heel veel mensen over wie we het hebben. Namelijk over de Scene. Want daar speelde hij ook in. Hoe... Ja. Is Jeroen Boy nou bij Lorena en de Tijd op een gegeven moment terechtgekomen? Uh, nou, ik ken Jeroen al heel lang. Mm -hmm. En ik heb uh, toen ik, ik denk 15 was of zo, ja. gaf hij workshops aan jongeren. Van hoe vorm je een band en uh, hoe ga je liedjes leren spelen met elkaar en optreden. Dus dat volgde ik bij hem en uh, dat was super leuk. En daar, daaruit die workshop zijn we ook weer een band gevormd. Um, dus ja, zo is het altijd doorgegaan. Als ik een vraag had ergens over, dan kon ik altijd bij hem terecht. Um, ik heb zelfs nog een keer een, helemaal in het begin een, een akoestische EP opgenomen bij mm -hmm. hem in zijn studio. En uh, ja, hij is eigenlijk een hele dierbare vriend voor mij en uh, een soort mentor. Ja, en hij heeft ook meegespeeld in ja, jouw band. Klopt. Ja. Dus uh, ik zei: uh, Jeroen, ik wil graag een band. Van mijn, van mijn eigen nummers ja. wil ik gewoon graag met een band gaan uh, optreden en zo. Uh, hoe pak ik dat aan? Ja. Toen zei hij, nou een drummer die heb je. <laughs> <laughs> dus dat die je niet Let lang go. over maar, ja. Nu de rest Zat je nog? niet helemaal flabbergasted van, hij zegt gewoon ja? Uh, of nou, wist ik ik je dat ook Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik ja. had het niet per se verwacht, nee. nee. Maar um, ik, weet, ik weet wel van hem dat als ik uh, vragen heb of of ergens tegenaan lopen of zo... dat ik altijd op hem kan rekenen... dat, ja. hij, dat hij me wil helpen, ja. als hij dat kan. Dus hij ging er eigenlijk ook in met een soort van... Uh, we gaan dit beginnen, we gaan het opzetten... een album maken, optreden... en op een gegeven moment, weet je wel... als, als alles een beetje op zijn pootjes staat... dan doe ik een stapje terug... Ja. en dan zoeken we een andere drummer die erbij komt. Dat was Carlos. Ja. En dan uh, la, laat ik het een beetje gaan. Dat album waar je het over hebt, dat was volgens mij het album uit 2022. Klopt, Open Sea. Uh, ja, ja. Uh, was ook je debuutalbum of jullie debuutalbum ja? ook, hè? Geloof ik. Klopt. Ja. Is het eerste, ja, het eerste product dat we hebben uitgebracht. Ja, uh, daarna kwam de Server Mixtape. Dat was meer een EP, geloof ik, of in ja. ieder geval een ja. beetje ja, een, een, een, een double single, dus een, een, een EPje. Ja. Ja. Ja. Ja, uh, verklaar dat is, Want uh, de Open Sea klonk heel anders. Dus de debuut klonk heel anders dan de Surfer Mixtape. Ja. Ik waar, denk, waar komt ja. die belangstelling dan ineens voor die surfmuziek uh, in, één keer dan, uh, vandaan? Uh, nou, Surfer deel 1 uh, was een nummer dat ik al heel lang geleden had geschreven. Uh, op dat moment uh, acht jaar terug. Mm. En dat is wel een soort van publieksfavoriet altijd. Mensen gaan altijd meezingen en dansen. En we hadden het niet op het album gezet. Ja. Dus daar had ik achteraf een beetje spijt van. Toen dacht ik, nou, we moeten het wel nog uitbrengen eigenlijk... want ja. mensen vinden het heel leuk. Um, maar om dan zo'n oud nummer nog weer nieuw uit te brengen... dat voelde een beetje, ja, alsof het niet helemaal klopte. Ja. Dus toen dacht ik van, wat nou als ik de verhaallijn van Surfer neem... en ook doe alsof het verhaal wat zich daarin afspeelt... alsof dat ook acht jaar later is. Ja. kijk hoe het dan gaat met die personages... en, en wat er is gebeurd in de tussentijd. Ja. En er op die manier één soort... Verhaal van maken. Ja. Uh, dus toen werd het een dubbelsingle: Surfer ja. 1 en Surfer 2. Ja. Um, hebben we ook een short film opgenomen om dat verhaal een beetje uit te spelen. Ja. En dat was heel leuk. Maar ja, ik denk ook omdat we nog een beetje gewisseld zijn in muzikanten, dat het daarom wel de sound van de band ook nog altijd ontwikkelt. Juist, juist. <laughs> Over uh, al dat soort zaken gaan we het uh, straks nog meer hebben. Maar uh, we gaan eerst nog even een stukje muziek draaien. En daarna is het jullie beurt. Dus dan weten jullie alvast uh, dat jullie al uh, plaats mogen nemen daar. Uh, dan is het moment daar. Want ik uh, mag uh, eventjes wereldkundig maken... dat morgen de nieuwe, het nieuwe album van Harlem Lake uitkondigt. Dan heb ik ook meteen verklapt dat het om Harlem Lake gaat. Dat is dus die band die 30 mei hier geweest is bij de uh, 3 van 12 Noord-Holland-Vloedgolf van die dag. En ze zaten op de bank. Ook legendarisch. En volgens mij hebben ze dit nummer niet gespeeld. Misschien ook wel. Ik ben het uh, wat dat betreft even kwijt. En dat nummer dat heet I'm The no! Mirror Mask. Het album The Mirrored Mask van Harlem Lake. En uh, we mogen deze dus vandaag al weggeven. Het titelnummer dus. Maar we hebben natuurlijk ook gasten in de studio. Muzikanten van de bovenste plank. Namelijk Lorena en de Tide. Die zitten klaar voor het uh, eerste blokje van vandaag. En uh, we trappen af met Collateral Damage. Dat was het eerste nummer, Collateral Damage. Uh, ja, we gaan ze onder meer zo direct eens even vragen waar het een beetje over gaat. Oh, yeah. uh, <laughs> uh, dan uh, het tweede nummer van dit eerste blokje. En dat is My Dead Heart. Jazeker. I've been And then I try to stay away, but you draw me in. Build my walls so strong, they're bulletproof. Dat was het dus het eerste blokje van twee. Uh, nou had ik ergens om half negen een, uh, een, ja, een soort moment van het interview staan. Maar dat uh, bij elkaar opgeteld duurt twintig minuten. En dat ga ik dus nu niet doen. Dus dat keeper ik uh, overboord. Dat gaat uh, in het volgende uur, in het laatste uur pas, plaatsvinden. Want ik ga eerst even een single draaien... en dan gaan we weer gewoon praten met de band. Want uh, kijk, dan weten we meteen al die mensen weer van hier Oh, we moeten weer met de camera straks uh, weer aan de gang. Uh, dus dat. Uh, maar eerst de nieuwe single van Hens, mensen. Want die komt morgen uit. En dat nummer dat heet Jij leeft vannacht. Vraag mij eens er leven na de dood En waarom ik nog steeds in ons geloof mij schat Ik ga je laten voelen dat jij van ons Hou je stevig vast Jij komt er levendiger uit op mijn huid Ik ben verliefd op die mascara en je wilde haren Ook al vind je zelf van niet Geen positie voor je overlaat vannacht. Ik vind wat je zoekt. Ik breng de hemel hier op aarde naar jou Ze vraagt me is er leven na de dood. En waarom ik nog steeds in ons geloof bijschaam? Ik ga je laten voelen dat jij leeft vannacht. Hou je stevig vast. Wij gaan vanavond niet meer denken met ons hoofd De sterren, astrologen die beloven Er iemand die gaat voelen dat ze leven Hou je stevig, vast me af Ik ben veranderd, nog lang niet perfect Maar weet dat je fuck met een beter Ik Kan het moeilijk begrijpen dat jij in de spiegel kan kijken En dan nog onzeker bent Lieverd we denken en denken Maar voelen veel te weinig Breng dat gevoel dat nou je ja, doet niet Beloof je dan jouw zorgen in mijn achterzakrijt. Liever ik als ze bij me Dus als je me nog één keer vraagt, oh, ik zal van jou houden tot de dood En waarom ik nog steeds in ons geloof mij staat, ga ik je laten voelen wat jij leeft van stevig vast. We gaan vanavond niet meer denken met onthoog. de hoofd. Is sterren een die beloofd gaat? Maar iemand die gaat voelen dat ze leven. van. je is En dat was hem. De nieuwe single van Hens heet die. En dat het nummer dat heet Jij leeft vannacht. Um, ja, het is uh, weer eventjes uh, tijd om even een beetje bij uh, te praten weer. Want uh, wij zagen net in het beeld het instrument van Jeroen. En... Die wordt dus nu uh, gewoon uh, vol in de camera... wordt hier even getoond. Dat is, uh, dat is bij deze nu uh, gedaan. Is, uh, staat het erop, mensen? Want ja, dat, dat moeten we natuurlijk uh, nogmaals even goed uh, te <laughs> zien uh, zijn. Uh, want het is nogal een, een ding. Uh, want hij is klein, dat is dat ja. sowieso. Uh, ja. En het is een bas. Het is, het is een bas. Ja, en het is een heel speciale bas. Dit heet een uh, ukulele bas. Een ja, ukulele bas. Gewoon. Het komt vanuit natuurlijk een ukulele. Ja. Maar dan gewoon... Net een slagje groter en wat dikkere snaren. Ja. En uh, het bijzondere vind ik hiervan is dat het heeft rubberen snaren heeft. Rubbere snaren? Dat, uh, dat is normaal. Heb je natuurlijk uh, ja, wat zijn snaren van gemaakt, staal of nylon, maar dit is van rubber. Dus wat je dan krijgt is wel je hele diepe uh, bastonen. Ja. Bijna, bijna richting contrabasachtige diepte, zeg maar. Mm -hmm. Maar wel gewoon super makkelijk te bespelen en heel. Ja, makkelijk mee te nemen overal naartoe. Ja, jij, jij zegt het net... ...rubberen snaren. Dan moet ik altijd uh, denken... ...hier aan. De rubberen rubbere laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag... ...aan het vissen was... ...door het zand... Is, uh, dingetje dit. <lacht> <lacht> Je had het <lacht> over rubberen laarzen. Maar dat heeft niks met uh, de rubberen snaren van jouw uh, instrumenten nee. te maken. Maar het... Uh, fonetisch komt het een beetje dicht in de buurt. Dus daarom heb ik hem er heel even uh, erbij gepakt. Um, Waar ben je dat instrument tegengekomen? Op YouTube eigenlijk. Ja. Op YouTube ben ik het tegengekomen. Het, is, uh, het was een beetje... Uh, nou Ik weet niet helemaal de geschiedenis uh, van het instrument. Maar het werd op een gegeven moment een beetje een, een gimmick. Dus er zijn van die populaire bassisten op YouTube... die dan met allerlei rare instrumenten bas gaan spelen eigenlijk. Mm -hmm. En uh, toen was er eentje en die speelde dus op zo'n ukulele bas. En... Uh, nou, dat klonk wel vet. En op een gegeven moment had een vriend van ons die had er eentje gekocht. En wij wilden zo'n semi-acoestische uh, uh, EP'tje opnemen. Toen dus dacht ik eerst van, ik ga contrabass spelen. Wat had het zij, maar gedaan. Had ook een heel had, leuk effect gehad. Had uh, ook cool had. geweest. Ja. Toen zei toen Mies tegen mij, ik zei van... Hey, uh, uh. die Auke die heeft, uh, heeft zo'n bas. Misschien is dat wel cool. Toen heb ik even van hem geleend. Nou, ik ben helemaal verliefd. Dus meteen een gekocht. <laughs> ja. En een uh, EP'tje opgenomen ja dus, uh, Is het ook een meerwaarde? Even uh, naar uh, de band eerst bij Carlos beginnen. Heeft het een meerwaarde, de Lille Oh ja, absoluut. Ja? Alleen al omdat hij inderdaad een kleiner instrumentje mee kan nemen... en makkelijk kan zitten en spelen. Nee, maar ja. het klinkt fantastisch. We ja. hebben die, uh, die EP opgenomen in een kerk. Ja. En daar kwam dit echt heel mooi eruit. Want dus de akoestiek speelt volgens vriend en muzikant Ruud Haveling... namelijk ook mee, hè? De akoestiek. Ah, ja, ja, nee, ja, absoluut. Ja, nee, dat is zo. Maar dit... Uh, het wonderen ja. met akoestiek. Ja. Uh, en jij, Misja. Uh, <laughs> want ja, jij hebt hem op het idee gebracht. Denk ja, ik. nee, ik vind die dingen gewoon verbazend goed klinken. Denk je, <laughs> denken, wat is dit voor maar het voor flauw <laughs> uh, ja. Fantastisch. Het zit een beetje tussen een contrabas en een uh, basgitaar en je hebt ja. wel een beetje die aanslaggeluid ja. of zo, maar toch echt die diepte wel. Ja. Wat? Ja. Uh, en dan uh, de dame zelf in uh, kwestie. Uh, dat is natuurlijk wel een naam. Zo'n uh, zo uh, ukulele bas, of niet? Ja, uh, volgens mij maakt het niet uit. Wat voor instrument je Jeroen geeft. Komt er altijd gewoon goed mooi geluid uit. Ja. Dus. Maar deze is wel leuk. Hij is tiny. Ik ben ook hm. niet zo groot. Dus ik kan me wel identificeren met uh, deze ukulele ja. uh, Maar dan gaan we het even hebben over... nog een instrument wat jij bij je hebt. Mm. Dat is het banjo. Nou weet ik ja. dat ze bij Alaska... Uh, daar hebben ze Ferry Jonk... Die speelt uh, vaak uh, die banjo. Uh, jij doet het ook. Maar dat levert nog soms wel eens een beetje... gefronste wenkbrauwen op bij je, uh, bij je uh, bandleden. Soms? Ik werd soms. bijna verbannen uit de band, <laughs> Zo erg. <laughs> Ja, wat... Ja. wat, wat, wat, wat uh, ik snap het niet. Is nee? Het is toch gewoon een wat eruit komt? Maar zal ik, zal ik je even vertellen waar het ja. vandaan komt? Uh, nou, vertel. Vertel. Uh, Gooi het maar over de tafel dan. Ja, oké. Okay. dan nou, nou komt het, hè. Kijk oh, dan. Hoe, hoe het bij ons het nummerschrijven gaat. Kijk, dat is, Lorena, die trekt echt de kaart. Dus dan krijgen we weer een demootje opgestuurd van nou, uh, we een nieuw nummertje. En dan gaan we zitten en denken, ah, oh, mooi nummer. En dan zijn we daarmee bezig. En dan uh, hebben we gewoon met z'n drieën hebben we een mooi partijtje gemaakt. Ik denk ik, Oh, mooi nummer. En dan opeens horen we een paard aankomen. En, <laughs> uh, en uh, dan stort zij die, die, die, die repetitieruimte in met, met een strohoed. En, uh, en, <laughs> ja. en, uh, en, uh, en dan zit ze opeens van, misschien is dit ook wel. Cool. <middels> ja, ja, ja, ja. Dus, dus de, de, de gemeente Zaanstad verandert eigenlijk... in een soort van Amerikaans platteland. Ja, ja, ja, ja precies. Was het maar zo'n feest. Ja, ja. Maar uh, dan even de voorliefde voor de banjo voor jou. Waar, waar, waar komt die dan vandaan? Ik uh, hou heel erg van country muziek. En banjo is daar toch wel een uh, belangrijk onderdeel van. Hmm. En uh, het leuke aan gitaarspelen vind ik eigenlijk ook altijd... de fingerstyle partijen. En... Uh, een beetje vertaald naar banjo toe. Je kan altijd lekker tokkelen. Mm -hmm. Het is vooral ook heel repetitief en snel, een beetje opgefokt. Dus je kan er heel goed mensen mee irriteren. Ja, dus inclusief je eigen bandleden natuurlijk. Ja, op dit moment wel. Ja, ja, vroeger ja. was het dan mijn broertje of zo. Oh, en ja. zo. Nee, ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het gewoon een heel bijzonder mooi instrument. En ik vind dat het veel te weinig voorkomt hier in Nederland. Waarvan de, waar ik heen ga. waarvan de akte? Goed, we gaan nog één nummer laten horen. En dan mogen jullie wederom weer spelen. Want, uh, want zoveel tijd hebben we niet meer in dit uh, uur. Dus uh, maak jullie alvast maar weer klaar. Uh, maar we gaan uh, eerst nog even een uh, single uh, laten horen... die eerder deze maand is uitgebracht. En dat is van een dame die hier geweest is. En dat is Linde met Lights Down. weer een uh, licht jaar geleden dat uh, deze dame hier uh, bij ons in de studio was. En dat was Linde. Voluit heet ze Linde Torenvliet. Dit was alweer single nummer drie. Die zij heeft uitgebracht uh, helemaal al aan het uh, begin van de maand volgens mij met Lights Down. Uh, het is weer zover. We gaan weer uh, luisteren. En natuurlijk als we ook kijken via Jijbuis of misschien ook wel heel stiekem via de televisie. Want ook daar zitten we op. Uh, daar uh, gaan we kijken en luisteren naar Lorena en de Tijd. En het eerste nummer van blokje nummer twee... dat is zowaar een cover. Wij zijn nou niet helemaal van de covers, maar uh, dit... Wat, wat zeg jij? Wij ook niet. Ook niet, maar dan gaan wij zo direct even vragen... waarom jullie die cover dan toch spelen. Ja. Uh, van Taylor Swift, want over die hebben we het. Uh, nou, daar hoeven we verder geen uitleg meer over te geven. Ga maar gewoon uh, zoeken op Google en je komt heel wat tegen... Maar een van de nummers die uh, vanavond te horen is in een uitvoering van Lorena de Tijd, heet Safe and Sound. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. And all those shadows almost killed your love Het is uh, toch uh, natuurlijk, als we Taylor Swift hebben... een stuk country wat er even ingebracht wordt. Ja, daar is het toch wel een beetje mee in verband uh, gebracht uh, wat dat gaat. We gaan snel verder, want uh, ja, we moeten opletten dat we niet eindigen... ergens waar het ook om de nieuwspijtjes gaat aan het eind van dit uur. Uh, maar goed, we hebben nog één nummer en dat is... Nou ja, eigenlijk ook de, de single die ze ook uh, hebben uitgebracht. Je hoort hem nu hier. In Inside. Ja, en dat waren ze uh, voor uh, dit moment. Maar we horen ze straks in het volgende uur horen we ze nog een keer. Uh, dat uh, sowieso. Maar we gaan uh, een beetje het, uh, het, het uur uitluiden. Um, want dat doen we met iemand die in de 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf heeft uh, gezeten van afgelopen maand. Dat is altijd leuk. Als ik, uh, ik hoor iets van een een of andere... Ja, dat is echt leuk. Je hoort op een gegeven moment echt... Het, uh, het ratelen van, uh, van een een of andere scheur... Wat uh, is een, een klittenband hoor je dan in één keer? Dat, dat, ik gewoon echt letterlijk op de radio. Ja, <laughs> brusk als het is. Ja, maar dat is nou een radiomaker, jongens. Dat is een beetje leuk. Uh, <laughs> dan gooi je ineens wat bijgeluiden. Ik moet altijd denken aan zo'n programma... wat we vroeger hadden gehad met André van Duin en Ferry de Groot. En dan hoor je de Groot, de Groot... Doe even wat klittenband geluid. Dan kun je het nog één keer even laten horen, Leon. Want het, uh, het, heeft, uh, het heeft wel iets, hoor. Uh, in dat, uh, dat op zich. Ja, één, ja, twee? 1 twee? 2, 1, 2. Ja. Nou ja. Als het nog lang minuten dan wachten we nog even. Juist, ja. Kijk, dat, zo, zo klinkt het dus een beetje. Maar goed... Um, ik zei al, we had, we, ik dwaal helemaal af van het pad. Uh, we, gaan, uh, we gaan even het uh, uur uitluiden. Dat deden we, of was ik van plan, met een dame die we afgelopen keren hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben gehad. En dat is Lisette Aviva. Uh, zij heeft uh, vorig jaar de EP uitgebracht In My Backyard. En dat is ook meteen het titelnummer wat je dus hoort tot aan het einde van dit uur. I've spent in my backyard